Twee uur waterwal gemoed met het NOS-journaal. CDA en PvdA zijn blij met de uitslag van de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in Friesland en Zuid-Holland. In Friesland deed de PvdA het goed. De partij blijft de grootste in Heerenveen en Leeuwarden. PvdA-leider Samson spreekt van een mooie avond. Ook in Over aan de Rijn waren raadsverkiezingen vanwege een herindeling. Daar won het CDA. Partijleider Buma noemde de goede uitslag een belangrijk moment voor het CDA. Op een legerbasis in de Amerikaanse staat Californië zijn vier mariniers omgekomen. Waarschijnlijk is er iets misgegaan toen ze bezig waren met het onschadelijk maken van munitie. De leiding van de legerbasis in de buurt van San Diego is een onderzoek begonnen naar het ongeluk... en wil verder niet zeggen wat er is gebeurd. In maart kwamen zeven Amerikaanse mariniers om tijdens een oefening in de staat Nevada. Door een menselijke fout ging er onverwacht een mortier af. Het conflict in Syrië heeft ernstige gevolgen voor buurland Libanon... waarschuwt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... in een rapport aan de Veiligheidsraad. Hij noemt onder meer de opvang van honderdduizenden Syrische vluchtelingen... die Libanon nauwelijks kan betalen. Ook veroordeelt de VN-chef de beschietingen over de Libanese grens... en de schendingen van het Libanese luchtruim door Syrische strijders. Die zijn volgens hem een bedreiging van de politieke stabiliteit in Libanon. De executie van een 40-jarige moordenaar in de Amerikaanse staat Ohio is uitgesteld. Minder dan een dag voordat hij ter dood zou worden gebracht. De gouverneur laat de komende maanden uitzoeken of de man zijn organen kan doneren. Ron Phillips is veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van een meisje van 3 in 1993. Hij wil zijn organen afstaan aan zijn zieke zus en moeder. Naar eigen zeggen als laatste kans om nog iets goeds te doen. Het weer in het oosten nog koud met kans op mist. In het westen neemt de bewolking toe. Aan het einde van de nacht en overdag trekken buien over het land. Vooral in het westen en zuiden. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Some pieces weeping in the darkest night. Hey, there, you trying to stand up on your own two feet and stumbling through the sky. Hey, you, when the lights go out and you're on. the morning sun. Sing to the moon. need to lay your burden down. Hey, day, you drowning in a helpless feeling, buried under deeper ground. Hey, you when the lights go out, it's a waiting game. Hey. van Laura Mouvella, die je kon beluisteren. En die Laura Mouvella, die had een heel goed jaar achter de rug... want zij werd uh, namelijk uh, heel bekend afgelopen jaar... stond op diverse popfestivals, maakte het album Sing to the Moon... en daar hoorde je dan de meest recente single uit. onder dezelfde titel Sing to the Moon. Goedenacht allemaal. Dit wordt tot zes uh, uur morgenochtend, de nacht ging het anders... het muziekprogramma van Radio 1... Van de Vera. En wat gaan we doen de komende uur? Vandaag hebben we geen thema, volgende week wel en de week daarop ook. Dan, uh, volgende week dan gaan we aandacht besteden aan dat uh, meest recente Beatle-album met oude BBC-opname. Er komt nog een uh, nacht waarin Willie Nelson centraal staat, want die heeft een nieuw album opgenomen. En een week later dan is het de eer aan Roy Orbison om daar aandacht aan te besteden. Maar vandaag dus uh, gewone dingen, zal ik maar zeggen. Laura Movella hadden we dus net van de cd. Wat je nu gaat beluisteren is een man uit Vlaanderen. En die stond de afgelopen avond op het podium van Bitterzoet in Amsterdam. Tom van Laren. Ja, zo heet hij. Beter bekend als Admiral Freebie. Times like these when the temperatures freeze and the little girls they want you. Times when it's hard to find a parking spot on this avenue. So you shoot in the dark and you're blessed with a spark right in front of you. So you continue the journey. You investigate all possible possibilities. I'm gonna leave my racks and run I'm gonna leave my racks and run And the big times they're talking about Well now I know They have not yet begun Have not even yet begun Times like these, when the temperatures just freeze And the little girls, they want you Times when it's hard to find anything or anyone close to you There's no room service No sign of food in the kitchen And the luggage is gone We need more strong mamas in this town Too much monkeys putting each other down So I'm gonna leave my rags and run I'm gonna leave my rags and run And the big times they're talking about Well now I I've not even yet begun. Van Nathalie Delcroix van de groep Lies. Ter assistentie van alweer een oude plaat, een oude hit van Admiral Freebie. Admiral Freebie, die bij de Antwerpse burgerlijke stand staat ingeschreven onder de naam Tom van Daren. En afgelopen avond gaf Tom van Daren, oftewel Admiral Freebie, een optreden in Bitterzoet in Amsterdam. Dit doet denken aan de Bordeaux van Ravel. Maar toch, dit is hele actuele muziek. De Wendy trapt afgelopen zondag op in Amsterdam in het Dome... Hier zijn ze, your town. Kings of Leon afgelopen weekend, zondagavond, waren ze op de televisie te zien bij de uitrekking van de MTV Awards. En vanavond zijn ze wederom op de televisie, maar dan op BBC 1. BBC 1 heeft uh, weer de actie Children in Need. En vanavond is er op BBC 1 Children in Need Rocks. En daarop, uh, daarin een keur aan artiesten, onder andere ook Kings of Leon die erbij zullen zijn. Maar misschien spelen ze dit nummer wel wat je net hoorde. Beautiful War. Kings of Liam waren er dus. Twee broers, Don en Phil Everly. Ze zijn er nog steeds. Hier is uit het verleden Bowling Green. Way down in Bowling Green. Prettiest girls I've ever seen. A man in Kentucky. Sure is lucky to love down in Bowling Green. Softest grass I've ever seen A man in Kentucky Sure is lucky To lie down in bowling green Bowling green girls treat you right Op een rijtje hoorden. de allereerste Afflea Brothers uit 1967 met hun hit Bowling Green. En diezelfde Afflea Brothers die maakte in 1957 een langspeelplaat onder de titel. En Dan moet ik eventjes op mijn lijstje le kijken. De titel van dat album was uh, Songs Our Daddy Taught Us. Dat werd in 1958 uitgebracht. En de liedjes van dat album die worden weer opnieuw uitgevoerd en ingezongen... door Billy Joe Armstrong, die is van de groep Green Day... en Nora Jones, een wonderlijke combinatie. Als je bedenkt dat die twee doorgaans in het dagelijks leven... nogal verschillende muziekstijlen beoefenen... maar met het repertoire van de Everybodys vinden ze elkaar weer... In het album Foreverly met daarop dus die liedjes die de Everly Brothers in 1958 op de plaat hebben gezet. En als voorproefje van dat album Foreverly is er dan deze single uitgekomen. De single die als titel heeft Long Time Gone. En daarover gesproken. Die titel bestaat ook in de popmuziek meer. Yeah A dog. Kan je er ook in één dan maken? Jor, The Long Time Gone. 1969. Een trek van het allereerste album dat Crosby, Stills en Nash samen maakten. Op die LP ook uh, songs als Marrakesh Express en het hele schone Sweet Judy Blue Eyes. Maar ik liet je nog eens een keer luisteren naar dat Long Time Gone. Steven Stills was de belangrijkste man als zanger. Een liedje van David Crosby, trouwens. En uh, verder hoorde je naast Crosby, Stills en Nash ook nog een drummer. En dat was uh, Dallas Taylor. Hallo. Op 3FM. Hallo. En dit is een eigen opname. Hallo. Hallo. Hallo.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 Les problèmes, alors on danse Alors on danse Alors on danse Alors on danse Jusqu'à demain, alors on danse On danse, on danse Et puis on danse, alors on danse hop FM, alors on danse Pour oublier, alors on danse Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il n'y en a plus, et eh bah y'en en a encore. Est-ce la zigue ou les problèmes Les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu brilles pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La la la la la la. La la la la la la, Alors on chante La la la la la la, La la la la la la, Alors on chante Dan zingen we En dan, en dan, en dan, en dan, Alors on danse Alors on danse Jusqu'à demain Alors on danse Hop de Alors on danse On danse, on danse Et puis on danse Alors on danse Alors on danse Pour oublier Alors on danse Et quand y en a plus Et bien y'en a encore Et quand il en a plus, et ben il y en a encore, jusqu'à en Hollande, et ben il y en a encore. Pour oublier, jusqu'à demain, et encore demain, à l'infini. Quand il en a plus, et ben il y en a encore, encore, encore, et puis encore, et ben il y en a encore, Pour oublier, et ben il y en a encore. Oubliez de famille, ben y'en a encore Encore, encore Et puis encore, et ben y'en a encore mijn eigen opname werd uh, nog geen twee weken geleden gemaakt... in de studios van 3FM. Dat mocht duidelijk zijn bij het ochtendprogramma van Giel. Die daar de man uit Brussel mocht ontvangen. De Brusselman Stroma. Heel populair op dit moment, want die heeft net een nieuw album gemaakt. De nieuwe single in Nederland is uh, Formidable. Maar toen hij daar twee weken geleden was... toen zong hij dat grote succes van een paar jaar geleden. Alors, en danse Stroma die je hoorde. Dit is nieuw... Ze komen uit Amerika. Radical Face. En dit is een nieuwe single van de band. Ze hebben ook net een nieuw album gemaakt. The Family Tree. The Branches. Dit is Holy Branches. When you were young, you Florida, Amerika, daar komen ze vandaan. En ze zijn al zo'n zes jaar bij elkaar. De band die je net hoorde, Radical Face, Holy Branches. De titel van hun jongste single. En het uh, beloft in ieder geval iets uh, moois te gaan worden. Abou was zomaar ineens uh, het afgelopen weekend in het nieuws. Want wat is er gebeurd? De zangeres is Anjeta Feldskok. Die net een nieuw soloalbum heeft afgeleverd. Na leiding daarvan werd ze geïnterviewd door het uh, Duitse... Blad Welt am zondag En in Welt am zondag heeft vermeld uh, dat ABBA wellicht misschien bij elkaar komt voor een reunie. En dat heeft dan te maken met het feit dat het uh, 40 jaar geleden is dat ze het Eurovisie Songfestival hebben gewonnen. Nou, hoe de reunie eruit gaat zien, dat is nog allemaal uh, niet bekend. We zullen maar afwachten of uh, er inderdaad een reunie komt van uh, ABBA. Ah. De nacht klinkt anders met Roelkoeners. Het zijn dan echt exotische klanken die je hoorde. Die komen uit Congo trouwens. Daarvoor hoorde je allemaal met Angel Eyes. Mm. <laughs> Dit had ik niet bedoeld. Dit krijgen we dadelijk nog wel eventjes te horen. Die geluiden van de Credence Clearwater Revival. Maar ik wil je even nog wat vertellen over die Congolese geluiden die je net hebt gehoord. Die Congolese klanken moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is een wat... Uh eerbiedwaardige benadering van, het, uh, van de sound die je net hebt gehoord. Dat was van Joseph Kassabele. Joseph Cassabele is een van de pioniers uh, daar waar het gaat om de wereldmuziek... en dan speciaal die wereldmuziek die afkomstig is uit uh, Congo. Er is net een verzamel van hem uitgekomen onder de titel... Le Grand Calais, His Life is Music. Joseph and The Creation of Modern Congolese Music. En ik liedje luisteren naar het nummer Carrefour Addis Ababa. Joseph Cabasella. Hij is uh, 16 december 1930 geboren in Matadi. Dat was toen nog voormalig Belgisch Congo. En 11 februari 1983, dat is dus alweer 30 jaar geleden, is hij in Parijs overleden. Maar nog steeds een uh, icoon. Een legende in Congo, daar waar het gaat om de muziek die daar vandaan komt. Joseph Kasbasele. Zo dadelijk hier in de nacht ging het anders een cabaretfragment uit spijkers met koppen van afgelopen zaterdag. En daarvoor hoor je deze van de Creedus Water Revival. John Fogerty, zijn stem... lang discussiëren en debatteren is er eindelijk een eind aan de JSF-discussie. Niet het eind waar sommigen op hoopten, maar het is een eind. De JSF wordt aangeschaft en gefinancierd door Nederland. Na lang onderhandelen ging de Partij van de Arbeid eindelijk overstag. We hebben aan tafel partijvoorzitter en prominent Partij van de Arbeid lid uh, Hans Spekman bereid gevonden een en ander uit te leggen. Ja. Meneer Spekman, uh, welkom. Goedemiddag, Dorf. Het is... Uh... Lang geleden dat u hier was. Ja, ik ben een tijdje niet geweest... omdat jullie altijd van die flauwe opmerkingen maken over mijn trui. Doen wij dat? Ja, altijd. Met trui dit, met trui dat. Maar goed, jullie bleven aandringen, dus ik ben toch maar gekomen. Maar ik heb van tevoren me wel mijn trui uitgetrokken... voor ik aan tafel ging. Nou, uitgetrokken? U, u, u heeft nu toch een trui aan? Ja, ik draag altijd een trui onder mijn trui. Oké, okay, nou, genoeg over de trui. Uh, Jezus, het werd voorspeld, maar toch vond ik het behoorlijk mm, bijzonder de Partij van de Arbeid instemde met de financiering van dat vliegtuig. Kijk, Dolf, we zitten nou eenmaal in een kabinet met de VVD. Hè? Dus dat moet je onderhandelen. Dat begrijp ik. Nou, dan ga je zitten praten en praten tot, je komt, tot een, tot een uh, compromis komt. Mm -hmm. hè? En bij de JSF was bijvoorbeeld het probleem... Uh, de VVD wilde wel een JSF en wij wilden geen JSF. Mm -hmm. Nou, na lang onderhandelen en polderen kwamen we tot een compromis. Welk? Wel een JSF. Ja, maar dat is toch geen compromis? Nee, nee kijk, kijk, we kwamen er maar niet uit. Uh, uh, wel een JSF of geen ja, JSF. Ja, ja, ja. En, en, en toen zei Mark Rutte, goed, dan doen we een halve JSF. Dat is een soort compromis. Ja, nou, wij akkoord, wij blij. Maar toen begonnen sommige politici zich toch een beetje zorgen te maken. He? Een halve JSF, is dat niet gevaarlijk? Hoezo? Nou, je kan niks los neerleggen in dit vliegtuig. Valt er allemaal uit. He? Je zet een kopje koffie naar je neer. Weg. weg Ik begin weg, het weg. te begrijpen. Nou, dan heb je de vraag, koop je de voorkant van de JSF of de achterkant? Nou, Dan zou je zeggen de voorkant, want daar zit de, cockpit. de cockpit, ja. ja. Maar de achterkant, daar zit de straalaandrijving. Ja. Dus toen zei Mark Rutte, die had een hele goede oplossing. Die zei, als we dan uh, toch een halve JSF kopen, waarom kopen we dan niet meteen een hele JSF? Ja, ja. ja. Nou, hoeven ze alleen maar die twee helften weer aan elkaar te lassen? En we een prachtige JSF, klaar. Als ik eerlijk ben, vind ik dat u niet heel sterk heeft onderhandeld. Nou, we hebben ook nog wat aanvullende eisen gesteld. Het ik jaar werkgelegenheid, maximum prijs en iets met geluidsnormen. Ja, dat was voor ons een belangrijk punt. Eh, hartstikke leuk, zo'n JSF, maar we willen wel beperkingen stellen aan de geluidsoverlast. Bij, eh, zeggen, militaire vliegvelden. Nou, onder andere, maar ook in de trein, in de bus, in de bioscoop. In de bioscoop? Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Ziet je lekker aan de film te genieten, vliegt toch opeens een JSF door de zaal. Nou, maar heeft de bedrijf het Partij van de wel voldoende verdiept in de JSF? Er zijn twijfels over de technische mogelijkheden. Dolf, Dolf, weet je wel hoe snel zo'n ding is? Zo'n JSF, weet je hoe snel die is? Ik, uh, nou? ja, hoe snel is hij? Nu zeg ik. Ik weet het niet. Ik, hoe, hoe snel is hij? Ik weet het niet. Ik denk, misschien weet jij het? Nee, ja, weet ik veel. Ik ben Hans Spekman. Nee, ja... Ja, misschien is er wel iets mis mee, dat kan. Dat heb ik wel niet heel goed in verdiend. Maar, maar dan brengen we toch gewoon terug naar de fabriek. Juist. Ja, dat was ook één van onze onderhandelpunten. Goed, we schaffen de JSF aan, mits we het bonnetje bewaren. Meneer Bekman, geeft toe, Partij van Arbeid heeft slecht onderhandeld. Nou, ik vind van niet. Ik vind dus van wel. Nou, ik dus niet. Dan denken we daar dus anders over. Oké, okay. maar laten we op zoek gaan naar een compromis. Hè? U vindt van wel, ik, ik, ik vind van niet. Laten we zeggen... De PvdA heeft een heel klein beetje best wel redelijk slecht onderhandeld. Nee, gewoon heel slecht. Uh, een beetje redelijk slecht? Gewoon heel slecht. Slecht. Meer krijg je niet van me. Ik blijf bij echt heel slecht. Oké, okay, heel slecht. En weet u wat? Doe ik er 50 euro bij. Deal? Deal. Kijk, dat is onderhandelen. Dank u wel. Haven't seen you in a while How have you been? Have you changed your style And do you think That we've grown up differently Don't seem the same Seems you've lost your feel for me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 1977 van de LP Let It Flow, Dave Mason een Engelse artiest die dat volzong en dit was daaruit een succesvolle hitsingle Dave Mason, We Just Disagree daarvoor hoorde je het cabaret uitsprekers met koppen van afgelopen zaterdag en dat werd dan weer voorafgaand door uh, de Queen's Clearwater Revival uit uh, de jaren 70, It Came Out of the Sky met erin de stem van John Fogerty. Dadelijk de tweede uur van de nachting te anders hier bij de Varen op radio in. Maar eerst even een Nederlands gezelschap. Die behoorlijk Amerikaans klinken. The bluegrass Boogeyman. Dit heet Uncle Jack. Come and listen to my story about a dear old man. Uncle Jack was He played them fast and he played them slow. Look at here.